5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag is de protestmanifestatie van de boeren bezig. Op een podium spreken boeren en politici zoals Geert Wilders en Thierry Baudet. De gemeente Den Haag roept het publiek op om vanavond extra alert te zijn... in verband met alle tractoren en vrachtwagens in de stad. De heenreis verliep chaotisch. Ook kwam de veiligheid van agenten en medewerkers in het geding... doordat boeren de wegafzetting van de A12 bij Den Haag massaal negeerden. Rijkswaterstaat verwacht ook weer een zware avondspits door boeren die vanuit Den Haag weer op huis aangaan. Nederland produceert per hectare de grootste hoeveelheid stikstof... van heel Europa, gemiddeld vier keer zoveel als alle andere landen. Er waait veel stikstof naar het buitenland, terwijl er veel minder terugkomt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de Tweede Kamer. Het stikstofprobleem in Nederland wordt veroorzaakt... door stikstofoxide en ammoniak... De ammoniak komt voor het overgrote deel uit mest in de veeteelt. Stikstofoxide komen vooral vrij uit het wegverkeer en van de industrie. De man die deze week in Ruinewold in Drenthe is opgepakt... vanwege het gezin dat negen jaar in een afgesloten ruimte van een boerderij leefde... wordt ervan verdacht dat hij de gezinsleden tegen hun zin vasthield. Ook heeft hij volgens het Openbaar Ministerie... mogelijk de gezondheid van anderen benadeeld. De 58-jarige Oostenrijker wordt morgen voorgeleid aan de rechte commissaris... En vlak bij de Egyptische stad Luxor hebben archeologen twintig verzegelde sarcofagen gevonden. Volgens het ministerie van Oudheden gaat het om een van de grootste en belangrijkste vondsten in de afgelopen jaren. De houten doodskisten zijn in goede staat. Volgens archeologen is uit de schilderingen op te maken dat in de kisten machtige functionarissen of edelen liggen. En dan het weer. Vanavond blijft het regenachtig. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan opnieuw zo'n 15 graden bij een matige zuidelijke wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met ook een paar flinke problemen zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muiden en Hilversum. Daar rijdt het langzaam over 11 kilometer en is de vertraging ruim een half uur. staat een vrachtwagen met pech waardoor de rijstrook dicht is. 20 minuten op onthoud op de A9 van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo. En ook 20 minuten op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Knaupunt Nieuwe Meer. Bij de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd en daardoor is richting Den Haag de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Absolutely free. to Heard Baby, come to me. Don't listen what they say. 'Cause I don't want nobody else to dance with you. I don't want to see you run away with someone else. Someone to love me like you do. Never had a girl blow my mind. Someone to love me like you. Do. you, baby, nothing seems to satisfy.